Mark Visser met het NOS Journaal. Het Rode Kruis start een inzamelingsactie om te voorkomen dat het coronavirus zich nog verder kan verspreiden. Er is 30 miljoen euro nodig. Dat geld wordt besteed aan voorlichting, over hygiëne en handenwassen... en om fabeltjes over het virus tegen te gaan. Het Rode Kruis heeft daarvoor giro nummer 7244 geopend. Het coronavirus verspreidt zich vooral in China. Daar zijn ambulances en beschermende kleding nodig. Voor mensen die angstig zijn, biedt het Rode Kruis een luisterend oor. In China heeft het virus aan meer dan 1700 mensen het leven gekost. Er zijn flink meer meldingen van antisemitisme in Nederland dan vorig jaar. Dat zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het Sidi. Er waren 182 meldingen, 85, 35% meer dan in 2018. Antisemitisme op internet is niet meegerekend. Alle officieren van justitie die in Oekraïne aan het MA17-onderzoek werken, zijn uit hun functie ontheven, schrijft de NRC. Onder vlag van corruptiebestrijding moeten er honderden officieren van justitie weg. Een van de officieren is op aandringen van Nederland nog wel betrokken bij het onderzoek, maar dan in een andere functie. Volgende maand begint het MA17-proces in Nederland. Een politieinval bij de Australische Omroep ABC was niet tegen de regels, heeft de rechter bepaald. Bij de inval vorig jaar werd gezocht naar gelekte overheidsdocumenten. Critici vrezen dat de strenge antiterrorisme wetten in het land door politici worden misbruikt. In Noord-Macedonië heeft het parlement zichzelf ontbonden... en komen er vervroegde verkiezingen. Het parlement volgt het voorbeeld van premier Zaaef. Die trad vorige maand nog terug... omdat hij toetreding tot de EU niet kon waarmaken. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft gezegd... dat de onderhandelingen mogelijk nog voor mei kunnen beginnen. Het weer, de dag begint wisselend bewolkt. Later kan het flink gaan regenen. En ook is er kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. Dit is bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat een korte file bij Knoopend Holendrecht, 3 kilometer. A22, Beverwijk richting Velsen, 4 kilometer voor de afrit IJmuiden, met daar 10 minuten op onthoud. De langste file staat op de A27, Almere richting Gorkem. Tussen Hilversum en Knoopend Lunetten, 13 kilometer, met daar een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's Februari. Goedemorgen Zandvoort, dit is RFM. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je en we tellen nog steeds af. 76 dagen, 14 uur, 52 minuten en 31 seconden tot de Formule 1. Hier in Zandvoort. Goedemorgen. over hier bij ZFM in Zandvoort. Goedemorgen. Het was Elgerouw, de vaste opener voor dit programma. En we gaan door met lekkere nieuwe muziek... zoals deze van Maan. De allernieuwste. Onverstaanbaar. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. Ik zou beter moeten weten... maar het doet me toch steeds meer...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 ja, dat was Zona Servas, Rocks, nieuwe plaat. En die ook hier hoor je bij ZFM, waar het bijna kwart over acht is. Gaan we door met Edel, Skyfall. 2 april komt die nieuwe James Bond uit. Ook hier in Zandvoort, precies op 2 april. En het nummer daarvan dat hoor je in het volgende uur maar nog even terug naar Skyfall. Hier is Adel. Goedemorgen. Is the end. Hold your En dat is dat nummer waar ze een Oscar voor kregen, Adele. In uh, 2013 was dat volgens mij. Ja. Gaan we door met Dua Lipa hier bij ZFM. Ook zo'n nieuwe plaat. En, uh, maar hij klinkt heel erg jaren 80. Hier is die physical.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 man van mijn generatie, dat depressieve gelul. Ze zeggen wel eens van de asielzoekers moeten het land uit. Nee, de depressieven moeten weg. Dan krijgen we veel meer ruimte. En ik hoor nu al mensen tegen elkaar zeggen, zo, nou hoor je het ook eens van een ander. GELUIDEN. Dat gezeik van mijn generatie. Ja, Joep, alles wordt minder. Wat wordt er minder? Ja, de seks wordt ook minder. De seks wordt helemaal niet minder. Nou, bij mij thuis wel. Ja, thuis. Flikker, de man. They say, oh my god, I see the way you shine. en I, Dance Monkey, de meest gebruikte plaat hier op ZFM Zandvoort, waar het vijf van half negen is. Goedemorgen, ik kijk naar buiten vanaf de studio hier aan de Tolweg en de zon schijnt, dit wordt een heerlijke dag. Buiten is het 7 graden op de officiële ZFM thermometer en het, uh, ja, het wordt niet echt veel meer, 8 graden hoog uit, Zuidwesten wind zes, dus het valt allemaal wel mee. rustige dag vandaag en het is voorjaarsvakantie, heerlijk. ZFM. En dit was een plaat uit die begint uit 1985 Sade's Smooth Operator. En we blijven een beetje in het ritme van de dansschool. We should be dancing. Met een artiest uit de jaren 80, maar hij heeft hem gewoon nieuw opgenomen. Hij treedt nog steeds op in het New Cool Collective. Dit is Matt Bianco met We Should Be Dancing. Goedemorgen. Half negen hier in Zandvoort bij ZFM. Do we know? Yeah. Uh. Anouk hier bij ZFM. I'm a cliche, een plaat die je niet zo vaak hoort. Acht over half negen. Ja, het is, uh, het is lekker. Het is uh, de zon schijnt. We maken een lekkere dag van vandaag. En we beginnen lekker met muziek zoals deze. El Green, heerlijk. I'm so naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink mijn tranen weg Elke avond is een gevecht Mijn wond Thomas Berger, vriend van ZFM. Graag zien gast hier. En op achtergrond hoor je Tainted Love. Softcell. Terug naar de jaren tachtig bij ZFM om kwart voor negen. Maandag 17 februari, dit is ZRFM. Goedemorgen, de stond En dat was Soft Cell Tainted Love. Lekker om die weer eens te horen. Terug naar 2019. Charlie Poet, how long? I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk. Make it right But I Promise there are no Charlie Put, hier bij ZFM in de ochtend. Ja, dan kijk ik even op de kaart en uh, gewoon geen ochtendspit, hè? voorjaarsvakantie. Hele ring Amsterdam, helemaal leeg. Je lekker doorrijden op de Nederlandse snelwegen. Echt geen ochtendspit, heerlijk. In het achtergrond hoor je maar, Santana, she's that there. Pak je luchtgitaar en doe lekker mee, hier bij ZFM. Zo, de luchtgitaar mogen weer in de kast. Santana hier bij ZFM. En uh, mocht je dat nou lekker vinden. 31 maart, dat is een dinsdagavond. Dan is uh, Santana in de Ziggo Dome. Dus daar kun je nog heen. Ik heb net gekeken, er zijn nog kaarten. Ze Zijn niet goedkoop, maar dan kun je wel naar Santana. Goed, bijna 9 uur. Laatste plaats voor 9 uur. De Jacksons, show the way around. Hier bij ZFM. Goedemorgen, Santvoort. I Bijna 9 uur met de Jacksons. Zometeen het nieuws, daarna het, de reclames en dan ben ik weer bij je terug. En we beginnen heel easy met de Commodores. Tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5